12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. AWB opent meldpunt over nieuwe maximumsnelheden. Somsom noemt regeren met VVD zeer lastig en doden bij PKK-aanval Turkije. Het weer vanmiddag schijnt de zon uitbundig en is het op de meeste plaatsen droog. Er staat maar weinig wind uit het noordwesten en de temperatuur die stijgt naar ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. De ANWB komt met een meldpunt rond de nieuwe snelheidslimieten op snelwegen. Afgelopen weekend ging de snelheid omhoog van 120 naar 130 km per uur. Maar dat mag lang niet overal worden gereden. Ad Vonk van de ANWB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is de reden voor dit meldpunt? Nou kijk, bij een grote verandering is het denk ik nooit verkeerd... dat uh, mensen erop kunnen reageren. Of dat ze in ieder geval de mogelijkheid hebben om erop te reageren. Dat is één. En verder verwachten we ook wel dat... Uh, dat hier en daar nog wel wat mensen wat hebben op te merken. Al was het alleen al omdat natuurlijk in het begin. Eh, misschien alle palen er nog niet staan. En dat ze ook in die zin nog eens even. misschien de wegbeheerder kunnen helpen. om ze te attenderen van het staat nog niet goed. Dus ja, allemaal verschillende snelheden nu: 80, 100, 120, 130. En dan maakt het ook nog wel het huis of het uh, s'nachts of overdag is. Uh, krijgt u al signalen van automobilisten dat het lastig is nu? Nou, dat, nee, dat nog niet, want dat meldpunt moet in die zin nog even open doen. Alleen uh, de verkeerskundigen van Nederland, ja, die hebben daar natuurlijk al wel hun professionele mening over gegeven. En, die is? en dat, uh, Ja, dat het dus wel een lappendeken is uh, op het Nederlandse wegen. En dat het, uh, ja, dat het misschien toch wel wat tot verwarring kan leiden. Want uh, ja, veel informatie via onderbordjes, uh, veel afwijkingen. Uh, het is op op de korte afstanden is dat niet zo erg, maar op langere afstand zal je toch zien dat je echt moet opletten. Dat ook in uh, jouw navigatiesysteem gaat ook nog niet alles aangeven. Dus je moet echt goed opletten wat, er, uh, wat je onderweg tegenkomt en hoe hard je daar uh, eigenlijk mag. Of eigenlijk moet je rijden van hoe hard dat nodig is. Die onderbordjes die staan onder de, de maximum snelheid aangegeven. Ja, ja, ja. Nou ja, de maximum snelheid is natuurlijk gewoon 130 km per uur. Dat is nu geïntroduceerd. En op alle delen waar, dat niet, uh, ja, waar we dat niet willen. Ja, daar, daar moet je dus aangeven dat het op een andere manier moet. Dus daar ga je dus andere snelheden aangeven. En als je dan ook nog uh, in de nacht of, of, of op andere momenten... bijvoorbeeld als de spitsstrook open is of dicht... Uh, ja dat dan andere snelheden gangbaar zijn. Ja, dan moet je dat aangeven. En dat gaat dan inmiddels onder botjes. En daar staat dan tussen zes en zeven dat je dan 120 mag... en anders hoger, harder, bijvoorbeeld exact. 130 dus. Ja. Kunnen die meldingen bij u tot iets leiden... Nou, dat gaan we natuurlijk even afwachten. Maar ik denk het wel. Ik denk dat wij zijn nog in gesprek, ook met het ministerie, om, eens, eh, om met elkaar na te denken van, goh, al die afwijkingen, eh, dat leidt niet tot de echte duidelijkheid. Omdat je aan de weg bijvoorbeeld ook niet ziet van, maar nou, waarom rijk je hier nou 80 of waarom rijk je hier nou 100? Eh, op het moment dat er een, uh, aan de weg gewerkt wordt, ja, dan snapt iedereen het wel, want dan zie je ook wat. Hè, dus dat er gewerkt wordt. Maar op, op, een, op een weg waar uh, je misschien vier banen of vijf rijbanen of drie, ja, uh, dan moet je pas honderd. Maar waarom dan? Weet je, dus die vraag uh, die leidt in ieder geval toe dat de acceptatie van zo'n uh, zo snelheid niet soms niet erg groot is bij de weggebruikers. Ad vonk van de AWB, dank u wel. Alsjeblieft. PvdA-leider Samson noemt regeren met de VVD zeer lastig. Toch sluit hij een coalitie met de VVD niet uit. In het Radio 1-journaal zei Samson dat het misschien wel noodzakelijk is. Gisteren riep SP-lijsttrekker Roemer Samson op te kiezen voor een linkse coalitie. Samson zegt dat het begrijpelijk is dat de SP naar de PvdA longt, maar dat het totaal onzinnig is om nu al blokken uit te sluiten.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 Vanmiddag is de uitspraak in de zogenoemde Facebookmoord. Een 15-jarige jongen wordt ervan verdacht een 14-jarig meisje... in de hal van haar ouderlijk huis in Arnhem te hebben neergestoken. Ze zou een opdracht van de vriendin van het meisje hebben gehandeld. Theo Verbrugge, je hebt de zitting twee weken geleden meegemaakt. Het blijft een opvallende naam ook, Facebookmoord. Ja, ja. Nou ja, het heeft met Facebook te maken en eigenlijk ook weer uh, niet. De, de moord is als het ware aangekondigd door Facebook. Het vriendinnetje van het meisje wat neergestoken is, heeft op Facebook een keer gezegd... deze week moet het gebeuren. Nou, dat zou dan met de moord te maken hebben. Het is in ieder geval een, een, een groep jongeren die heel intensief contact had... ook via Facebook, alle andere sociale media. En een ruzie tussen twee meisjes is eigenlijk zo uit de hand gelopen... dat de vriendin van het meisje opdracht heeft gegeven om uh, de moord te plegen op het meisje. En die jongen die vanmiddag dus uh, hoort welke straf hij krijgt... is uiteindelijk naar Arnhem gereisd... en heeft inderdaad in de hal van het meisje uh, thuis uh, het meisje doodgestoken. De vader heeft hij ook nog gestoken die te hulp kwam. Ja, het is een, een heftige moord die door sociale media een beetje opgerakeld is, zou je kunnen zeggen. Twee weken geleden was je dus bij die zitting. Wat voor indruk maakte die jongen op jou? Nou, niet zoveel eigenlijk. Het, het is een... Wat, wat, wat stevige jongen, uh, Chinese afkomst. Hij zei eigenlijk amper iets. Uh, het was duidelijk dat hij niet zijn vriend van, van 16 jaar de, de, de schuld wilde geven... maar vooral uh, de vriendin van het meisje de schuld wilde geven. Hij gaf weinig antwoorden. Ook zijn motief werd eigenlijk uh, niet echt heel erg duidelijk. Of hij het nou voor een paar tientjes zou hebben gedaan... of dat hij nou voor een fles drank zou hebben gedaan... of dat hij nou vreselijk onder druk stond van deze twee uh, jonge mensen. Dat bleef eigenlijk een beetje in het midden. Maar goed, ja, het was zo ernstig wat er gebeurd is, zei het openbaar ministerie. Van, ja, dus maximale straf voor jongeren. Een jaar gevangenisstraf, jeugdgevangenis. En twee jaar tbs, jeugd TBS. Dat is het maximale. Dat wordt eigenlijk nooit zelden gegeven. Dat is heel erg uitzonderlijk. En we zijn echt heel erg benieuwd wat vanmiddag de rechter gaat zeggen. We gaan het van je horen. Theo Verbrugge, dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Voormalig VVD-staatssecretaris Jaap Scherpenhuizen is gisteren overleden. Meldt het Dagblad van het Noorden. Scherpenhuizen was staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat... van 1982 tot en met 1986 in het eerste kabinet Lubbers. was verantwoordelijk voor het besluit om de PTT-top van Den Haag... naar Groningen te laten verhuizen. 2000 mensen kregen een andere werkplek. Scherpenhuizen was ook nog drie jaar Kamerlid. Jaap Scherpenhuizen is 78 jaar geworden. In Turkije zijn bij een aanval van de Koerdische PKK op posten van het Turkse leger tientallen mensen om het leven gekomen. Behalve zo'n twintig Koerden kwamen zeker tien militairen en politiemensen om. Correspondent Bram Vermeulen in Turkije, waar in Turkije was die aanval? Ja, dat gebeurt in de provincie Shirnak. Je moet je voorstellen dat die net op de D-spitsing ligt uh, zeg maar met Syrië en Irak, een regio die eigenlijk bij voortdurend, uh, bij voortdurend onrustig is. Uh, ik was nog niet zo lang geleden, je moet je voorstellen dat je daar bij elke straathoek, ieder dorp, uh, een militaire post hebt of een post van de, van de gendarmen. En dat zijn die posten die uh, gisteravond om tien uur zijn aangevallen. ken ik vanuit vier verschillende richtingen, vier verschillende aanvallen, waarbij dus een groot aantal slachtoffers is gevallen, uh, tien, tien soldaten... Aan de Turkse kant en uh, onder de PKK, de, de Koerdische militanten, ook nog twintig uh, doden gevallen uh, ja, als gevolg van de reactie van het uh, Turkse leger op deze aanval. De laatste maanden is de PKK uh, bijzonder uh, actief. Hè? Een bomaanslagen, ja. ontvoeringen. Is er een verklaring voor? Nou ja, de verklaring denk ik dat is tweeledig. Wat de PKK in elk geval wil, is aandacht. Meestal vragen ze daarom in de zomer, in het midden van het toeristenseizoen, als er veel buitenlanders komen. De aanslag van uh, Gaziantep nu zo'n anderhalve week geleden, was daar duidelijk op gericht. Eigenlijk geen stad waar normaal uh, dit soort aanslagen plaatsvinden. Maar waar nu wel erg veel internationale journalisten zijn. Uh, vanwege de oorlog met uh, Syrië. En dus was het de eerste keer. In een hele lange tijd dat de PKK bijvoorbeeld weer de internationale nieuwszenders halen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die ontvoeringen. Een parlementslid is een paar dagen ontvoerd geweest. Daar wordt dan heel veel over gesproken. Omdat de Turkse regering hier een beleid voert en de media eigenlijk dwingt om zo min mogelijk over de kwestie te berichten. Probeert de PKK met steeds heftiger aanslagen, steeds spectaculaire aanvallen toch die aandacht op zich te vestigen. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Turkije, dankjewel.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 De vereniging Eigen Huis denkt niet dat de gunstige voorwaarden... om een huis te verkopen de huizenmarkt uit de slop zal halen. Particulieren en ondernemers die hun huis- of bedrijfspand... binnen 36 maanden verkopen... hoeven alleen overdragsbelasting over de meerwaarde te betalen. En eerst was dat zes maanden. En volgens de vereniging Eigen Huis... profiteert slechts een kleine groep mensen van de maatregel. Ook makelaarsvereniging NVM denkt niet... dat de maatregel de huizenmarkt uit de slop zal halen. Ja, het is geen wonderholie, het helpt wel... Belangrijker is dat de overheid een klimaat creëert waarin de consument zich zeker voelt om te besteden. Dus hij moet weten aan welke kosten die toe is, welke fiscale maatregelen van toepassing zijn, zodat hij gewoon weet wat hij ook over een paar jaar van netto maatlasten heeft bij het gekochte huis. De maatregel staat in de belastingplannen voor 2013, maar geldt met terugwerkende kracht al vanaf 1 september. De regeling duurt tot 2015.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 Het gebouw in Eindhoven wordt verder gesloopt met de sloopkogel... en graafmachines met knijpers. Naar verwachting is de sloop morgenavond klaar. Nog een keer de hoofdpunten. AWB opent meldpunten over nieuwe maximumsnelheden. Samsung noemt regeren met VVD zeer lastig... en doden bij PKK-aanval Turkije. Dat was het uitgebreide NOS-journaal zometeen lunch van de NCRV.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 En CRV lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We willen zo meteen even met oud en CRV Judith Bos. Die is net terug uit Armenië. Ze heeft daar voor een goed doel mee geholpen bij een tv-station. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en reclameman Jan Benning. En het gaat onder meer over de effectiviteit van reclamespotjes... in de verkiezingscampagne. CDA'er Arjan Erkel maakte er ook eentje... waarin hij u niet specifiek oproept om op zijn partij te stemmen... maar vooral gebruik te maken van uw stemrecht. Ik ben in landen geweest waar je vermoord wordt als je wilt stemmen. Waar ze je omkopen, bedreigen... of waar je helemaal niet mag stemmen. In Nederland mag je wel stemmen. 12 september. Echt, gebruik je stemrecht. Anderhalve week voor de verkiezingen spelen we de Nationale Nieuwsquiz met politici. En de eerste die aan de bak moet is Janine Hennis van de VVD. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De Caro NCV-dramaserie Lijn 32 is genomineerd voor de prestigieuze Prix Europa in de categorie Fictie. Wat die jongens ook zouden kunnen doen, is dat ze. nog een keer precies dezelfde netboom maken, en die dan afgeven bij een televisieprogramma, een krant of een advocaat. Gijs Scholte van Asschat was dat, hij speelt mee in de serie. In die serie draait het om het Nederland van nu en de angst voor terreur. Of lijn 32 de prijs ook echt wint, dat weten we in oktober... want dan is in Berlijn de prijsuitreiking. Het is dus meteen alweer Raak voor Boer zoekt Vrouw. De eerste uitzending van het KRO-programma staat bovenaan... de kijkcijferlijst van de zondagavond. 3,7 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Yvonne Jaspers... de brieven aan de boeren en één boerin uitdeelde. Mooie dames ja. hebben op jou geschreven. Iets van honderd? Ja! Precies honderd! Het zijn er vijftien. Vijftien? Oh ja, nou mooi. Dat je uh, 276 uh, brieven krijgt van vrouwen die het met jou wel zien zitten. Het zijn er 1109. Jeetje, wat veel zeg. De seizoensopening van Boerzoektvrouw haalde vorig jaar trouwens 25.000 kijkers meer. Dus een record werd niet gebroken gisteravond. In de uitzending van gisteren was te zien dat de boeren tweeling Jan en Martin niet genoeg liefdesbrieven kregen om te worden gevolgd. Maar ze krijgen wel een eigen show op internet. Elke dinsdag en donderdag komt op de KRO-website een nieuwe aflevering van Boerzoekvrouw online. En daarin kunt u dan zien hoe de tweelingbroers omgaan met het onverwachte bezoek van de briefschrijvers. Want die kwamen ineens allemaal opdagen. Nog meer kijkcijfers. Het was het geluid van Terror Jaap die in een zwembad springt. Ik hoor u denken Terror Jaap, Terror Jaap, Terror Jaap. Met zijn 220 kilo. Hij was ooit de winnaar van het RTL-programma De Gouden Kooi. Ik hoor u denken De Gouden Kooi, De Gouden Kooi, De Gouden Kooi. Wat was het ook alweer? Nou ja, in ieder geval het doet mee aan de sterren springen bij SBS. Zaterdag scoorde het programma weer goed 1,6 miljoen kijkers. En dat zijn er meer dan vorige week bij de eerste aflevering.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 PUM dus, een non-profit organisatie heet dat, die experts op leeftijd vrijwilligerswerk laat doen in ontwikkelingslanden. En voor die organisatie ging Judith Bos dus tien dagen naar Armenië om daar een lokaal commercieel tv-station te helpen. Dag mevrouw Bos, goeiemiddag. Goeiemiddag. En wat fijn u weer eens te horen op de radio. Ja, dat is een tijd geleden. Ja, wa wa ja, waarom werd het Armenië? Nou, dat is een ontwikkelingsland en dat wordt dan aangewezen door Buitenlandse Zaken als eh, geschikt voor de activiteiten van PUM. Want Buitenlandse Zaken doet dat natuurlijk in samenwerking met, eh, met VNO en CW. En dan, ja, dan, dan richten ze hun activiteiten op zulke landen. En Armenië is een, een straatarm land. En die hebben het aangevraagd. En wat trof u dus aan bij dat tv-station toen u daar binnenkwam? Het was, het was een, een jaren zestig situatie. En dan, en dan, kijk, ik ben ook in de jaren zestig begonnen met televisie. Dus het was wat je wel, wel de herkenning hoort, die toesloeg. Dat was op zichzelf natuurlijk heel leuk. Maar wat heel erg is, is dat niemand daar een opleiding heeft voor um, uh, camera, licht, geluid. Er zijn geen producenten, er zijn geen regisseurs. Iedereen doet maar wat, want het zijn allemaal familieleden van, van de baas. oh, oh ja. Ja. En dat is een grote werkloosheid. Dus alle nichtjes en neefjes... die hebben daar allemaal een functie gekregen. Ja. Zou, en dan ik zou bijna je... zeggen... het lijkt de publieke omroep wel. Dat vind ik toch ook hele nou ja. families. familie. Nee, dat is ja. flauw. Zeg maar, wat, je op zijn zacht gezegd amateuristisch. En wat kon u daar dan uh, aan veranderen? Nou, ik... Ik heb ze vooral geholpen met het verbeteren van het programma, van de programma's. Kijk, radio kan ik niet zoveel mee, omdat het allemaal in het Armeens gaat en ik dat niet versta. Dat probleem hadden we natuurlijk bij televisie ook, maar ik had een hele goede tolk. En die heeft dan mijn, mijn adviezen en mijn oefeningen steeds vertaald, wat heel langzaam werkt, hoor. Het duurt eindeloos natuurlijk. Maar dat zijn hele basale dingen van... hoe... Um, uh, camera, licht en geluid... bijvoorbeeld, hè? Maar ook hoe moet je zitten? Hoe moet je staan? Trekken ze een, een, een zacht kleurtje aan... in plaats van altijd bruin en zwart. Mm. Um, een, een kleine smile... doet wonderen. Um, ze hebben ongelooflijk veel... autoriteitenvrees. Uh, daardoor gaan ze echt... wel vier meter van hun gast vandaan... Weet je, allemaal van zulke soort dingen, ja. die bij ons eh, het ABC zijn van presenteren en interviewen, die heb ik allemaal met ze geoefend en geoefend, totdat ze zelf ja. ook zagen van ja, dit ziet er wel veel leuker ja. uit. Het klinkt wel alsof dat niet even in tien dagen geregeld is, dus u moet er vast nog een keer heen. Ja, dat willen ze wel graag, geloof ik. Maar ik heb wel afgesproken met de PUM dat, dat weergaan, nog een keer gaan... dat ik dat alleen maar doe als ze resultaat laten zien. He, dus als zij nou iets... Ik heb gevraagd, stuur iets op, een dvd'tje... of uh, stuur een filmpje op via WeTransfer. Dan kan ik zien of ze ook iets doen met mijn, uh, met mijn aanwijzingen. En als dat zo is, gaat u misschien terug? als dat echt zo is, dan ga ik misschien terug. Ja. Dat vind ik dan ook heel leuk, want dan kan ik doorborduren op de dingen die ik met ze geoefend heb. Ja. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Judith Bos, namens PUM dus, een non-profit organisatie die in ieder geval dus in Armenië goed werk verricht. Oké, okay, dank je. Dag. Uh, het boek Het zijn net mensen van journalist Joris Luijendijk wordt verfilmd. Meldt producent Talent United op de website. Luijendijk schreef het boek over zijn werk als correspondent in het Midden-Oosten. Tussen 1998 en 2003 was hij daar. Hij laat zien hoe nieuwsmedia maar een klein deel van de werkelijkheid kunnen laten zien. De minuscule deel, uh, het minuscule deel is zwaar gefilterd, schrijft Luijendijk vervormd en gemanipuleerd. Maar het wordt door kijkers, lezers en luisteraars aangezien voor de werkelijkheid. Aldus Joris Luijendijk in zijn boek. Rute Wild blijft tot september 2015 te horen bij Radio 538. De DJ verlengde zijn contract bij het, niet, uh, bij het commerciële muziekstation. Hij is elke maandag tot en met donderdag smiddags van 4 tot 7 te horen met zijn programma RuutteWild.nl. En Ruut lijkt blij met zijn contractverlenging, want hij zei: 538 is beter dan ooit. Ik ben fucking trots dat ik daar onderdeel van ben. Um, vanavond zet de eerste aflevering uit van In Goed Gezelschap. Dat is een nieuw improvisatieprogramma... waaraan onder andere Georgina Verbaan, Thomas van Luijn en Kees Boot meedoen. En Sarah Kroos. Goedemiddag, Sarah. Goedemiddag. Je hebt samen met Thomas van Luijn uh, dit programma bedacht. Hoe is dat allemaal ontstaan? Nou, we zijn begonnen in het theater uh, in Betty Asphalt... Uh, gewoon zonder, uh, zonder reuring eraan te geven, af en toe op een maandag. Omdat we het leuk vonden om weer eens met een groepje wat leuks te doen. En we zien wel waar het schip strandt. En uh, ja, dat beviel eigenlijk zo goed. En het improviseren is zo leuk uh, om te doen met deze groep. Uh, toen zat de Vara op een gegeven moment in de zaal. Die zei, willen jullie ook op tv? En uh, zo is het gekomen. En wat gaan we dan vanavond zien in de eerste aflevering? Um, nou, we hebben uh, improvisatie met taal, uh, spel en muziek. En we, we improviseren bijvoorbeeld liedjes. Vanavond zit uh, de troubadour erin, het liedje van Lenny Coeur. Maar dan vragen we aan het publiek om een uh, andere beroep met drie lettergrepen. Nou, dat is vanavond geloof ik de stewardess. En dan moeten wij dan maar meteen een lied op improviseren. En zo is alles, uh, wordt ter plekke bedacht. Ja. Uh, wat heb jij het meest gehoord de afgelopen dagen toen het over dit programma ging? Um, wat ik het meest heb gehoord is dat mensen, ja, vooral gelukkig, dat mensen het heel erg leuk vinden. Heel erg uh, hebben moeten lachen om uh, dingen die ze al hebben gezien. En ik hoor natuurlijk veel van, nou ja, is het de nieuwe lama? Ja, precies. Daar wou ik het even ja, met je over hebben. Daar zat je, daar zat je naartoe te werken. Ja, ik vond het bruggetje al. Laten we even luisteren naar een klein fragmentje. Want er staat op internet een klein stukje van wat jullie doen vanavond. Even horen. Annick is een dove DJ. Nou, compenseert ze met haar, uh, her, compenseert haar handicap met haar ongelofelijke vermogen om aan de dans te herkennen welk liedje er gedraaid wordt. Laten we gezellig de disco aanzetten en een plaatje gaan draaien. Um, Leon, klaar? Jij bent klaar. Start de plaat. Oké. Okay. En alleen gewoon. Goed, dat we hebben dus inderdaad uh, proberen uit te beelden waar het lied over gaat. En dat deed ons inderdaad denken aan Ruben van der Meer bijvoorbeeld. Die geeft mij je angst doet hè? Met, uh, uh, uh, bij de lama's. Ja, klopt. Ja. Dat zijn, het zijn andere spelletjes. Maar als je, als je het, het lama-publiek zal, zal dit denk ik ook wel leuk vinden. En uh, los van dat het een ander format is, is het absoluut, uh, ja, het is theatersport, het is improv-comedy. En daar zijn er gewoon meer van. En uh, het is flauw om het dus met de lama's... Dat heeft ook, ook met jou te maken, want jij hebt ook een tijdje bij die lama's gezeten. Ja, nee, ik nee, vind het helemaal niet flauw hoor. Nee, het, het, het, is, uh, het is hetzelfde genre natuurlijk. Dus dat, uh, we hebben andere spelers, we hebben wat meer liedjes, er zitten wel echt verschillen in. Het is ook soms een beetje richting de vloer op, dat is ook een improvisatieprogramma. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik vind het uh, eigenlijk alleen maar een compliment als mensen het uh, na de lama's dit ook heel erg leuk vinden. Ja, En die afleveringen worden vrij kort opgenomen voordat ze worden uitgezonden. Betekent ook dat je veel met actualiteit nog kan? Uh, ja, niet, niet zo heel veel. Want we weten, we weten natuurlijk ook niet altijd wanneer het uitgezonden wordt. En nu bijvoorbeeld met de verkiezingen zou het heel erg leuk zijn geweest. Maar ja... Je moet maar net weten wanneer welke aflevering uitgezonden wordt. Daar gaan we niet over. Dus we hebben niet zo heel veel echt letterlijk met de actualiteit. We hebben bijvoorbeeld wel een spel, dat heet de Spindokter. Doctor. Dat gaat over een politicus. Maar dat kan ook bijvoorbeeld over vier weken nog actueel zijn. Dus niet letterlijk op wat er deze week gebeurt. In goed gezelschap. Vanavond voor het eerst te zien. Vijf voor half tien op Nederland 3. Heel veel succes. Dankjewel, Sarah Kroos. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. The Beatles are Blokken. Het mediaarchief In verkiezingstijd komen politici in allerlei programma's. Soms zijn die optredens geslaagd en vaak ook helemaal niet. We herinneren ons een polonaise van een politicus die... Uh, ja, nou ja, dat zag er eigenlijk niet uit. Uh, nou, dat bijvoorbeeld. BNN kwam tien jaar geleden met een programma... om de politiek interessanter te maken voor jongeren. Lijst Nul geheten. Het werd gepresenteerd door Bridget Maasland en Katja Schuurman. En zij spraken op hun geheel eigen wijze met politieke leiders. Zoals bijvoorbeeld Jan-Peter Balkende, de toenmalig leider van het CDA. Bij Lijst Nul, het politieke jongerenprogramma van BNL. Elke week hebben we een interview met een lijsttrekker. Vandaag is dat een man met een aerodynamisch kapsel. Snelheid vindt hij opwindend, maar boven alles staat veiligheid. ...op de kaart met meneer Balken en wat me eigenlijk als eerste opviel toen we binnenkwam is dat hij op poli toch iets heeft geknipt. <laughs> ja. Dat gebeurt af en toe hè? Klopt hè? Ja, maar niet omdat op een gegeven commentaren verschijnen over het daarom. Nou, maar hij is korter dan voorheen ja, ook en, en, en bevalt het jou? Ik, nou, ik zou zelf nog een beetje gel zelf heen doen. Ja, dat had ik al gelezen. Nou, we zullen eens over denken. Na 15 mei. Dus, in het begin was het zo dat sommige commentatoren zeiden van uh, alles moet veranderen. Ander hoofd, andere bril of geen bril, andere kleren. Nou, ik heb daar even een beetje om op gelachen toen ik het allemaal hoorde. Uh, even overwogen. Nou, ik heb uh, misschien iets meer kleur in mijn stropdassen, maar uh, veel verder komt het niet. En is wel een beetje dubbel, hè. Aan de ene kant wilde je een veilige samenleving vastgelegd in de grondwet. Mm. wilde een maximum snelheid handhaven. Maar mm. s'avonds rijdt hij wel zo Mogelijk naar huis. Het is ook maar een mens hoor. Ja. Peter Balken hij sprak dus op de kaartbaan met Katja en Bridget en uh, deed ook nog drie racewedstrijdjes met ze. En, uh, hij mag dan van snelheid houden, hij verloor ze wel alle drie. De verkiezingen trouwens won hij wel. Balken werd na de Kamerverkiezingen van mei 2002 voor het eerst premier van Nederland. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Joost Niemuller. Hij is uh, journalist, blogger bij het politieke webblog De Dagelijkse Standaard. En uh, de tweede gast is Jan Benning. Die is hier voor het eerst. Reclameman en columnist bij de Volkskrant. Hartelijk welkom uh, allebei. Dank je wel. Um, sterren springen en boers op vrouw, dat waren weer de kijkcijferknallers dit weekend. Uh, ik neem aan dat jullie ook aan de buis gekluisterd zaten, Joost. Nee, niet echt, nee. Ik kan die vrouw niet uitstaan. Ik word dat manipulatieve gekeer en gedoe. Ik krijg er hele negatieve vibraties van. We hebben het nu over Yvonne en Jasper. Nee, ik ik gaat bij mij ga gelijk de knop om. Als ik net hoor ik ook even die stem. Het, het roept zoiets. Het meest zwarte in mij roept dat naar boven. Jan? Ja, ik vind het prachtig. Heerlijk. <laughs> ja. Ik geniet echt van volle teug. Dat, dat van tevoren is handig als jullie een beetje een tegenstrijdige mening ja, hebben. Ja, nee, we hebben dat afgesproken inderdaad. Okay. Dus uh, we gaan straks aflunchen. Maar uh, nee, ik vind het geweldig, dat programma. En, uh, Wat is het? Jij bent reclameman, dus je, je kijkt daar ook misschien nog wel een beetje doorheen. Wat is nou toch het succes van dat boerzoekvrouw al jaren achter elkaar? Oh jeetje, uh, het succes is... Um, het om gaat Echt echte mensen. Het gaat om echt mensen. Gewone mensen. Nee, het is natuurlijk liefde. En een beetje die, die onbeholpen boeren. En dan die, die Yvonne Jaspers, die het liefst... Uh, gewoon het, het zaad van uh, boer Tienis persoonlijk uh, bij boerin Anja komt, uh, komt inspuiten. Dat is natuurlijk heerlijk. En dan die, die boerenbondhoofd uh, van uh, Yvonne Jaspers erbij. Ja, Ik vind dat, ik vind dat heerlijk. Ja. Ik ja. kan er echt van genieten. Op Twitter deden die programma's ook allebei heel goed. Want dat sterrenspring, heb je dat wel gezien, Joost? Of niet? Nou, ik heb toevallig uh, die tjakkerman uh, naar beneden zien komen. Dat, vond ik, dat had ik niet graag willen missen, inderdaad. <laughs> Kijk en, jij daarna, Jan, ook of niet? Nou, ik... Uh, ik zei net al gekscherend dat uh, sterren springen van de flat, dat ik dat leuker had gevonden. Maar uh, ik heb het uh, niet gezien, want ik zat nog in Frankrijk. Maar ja. ik zal de volgende afleveringen zeker bekijken. Ja, want ja, ja. dat scoort ook heel goed. Het en, en, is echt neergezabeld na vorige keer, hè, de eerste aflevering. De, de, de echte critici vonden het allemaal helemaal niks. Maar goed, de mensen die, die gaan er naartoe. meer kijkers dan, dan een week geleden. Uh, wat ik zei op Twitter... Waarom wat ik... ik niet begrijp van het programma is waarom ze niet live zijn. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik bedoel, daar, waarom kijken mensen naar, naar de Formule 1? Dat is dat je hoopt dat er eentje op een gegeven moment ja, uitknalt en dat ja. hij doodgaat. Ja. Er zijn er een paar flink gevallen, ja, in de, in de oefeningen, ja. Ja, in de repetities. Ja, um, die, die programma's doen het op Twitter ook heel goed. Maar um, laten we zeggen, in jullie tijdslijnen komt het niet voor, begrijp ik. Nee, dat zijn dingen die interesseren. Kijk, vroeg, ik vond, in het begin vond ik, vond ik dat het real-life uh, uh, gedoe... Uh, met name bij Big Brother vond ik het erg interessant. Toen was er echt iets nieuws aan de hand. En nu zien we eindeloze herhalingen van steeds oh, hetzelfde. En bovendien Boerzoekvrouw is gewoon een totaal doorgeproduceerd programma... met muziekjes eronder en dan je, Ik zie het verschil niet eens dus, uh, tussen een drama-serie en dit. Dus ik bedoel... Nou, ik, ik snap die 3,5 miljoen mensen niet. Ik, ik kan er wel respect voor brengen dat je dus inderdaad met, uh, met een oud format uh, zo ongelooflijk veel succes kan blijven halen. Uh, eigenlijk uh, door continu hetzelfde te doen. Ik vind dat echt ontzettend knap. Misschien is dat juist wel de kracht ook: dat het gewoon, je weet wat je krijgt. En als je dat ja. leuk vindt, dan kijk je daar dus naar. Ja, ik, ik kan er wel van genieten. En ook van. Uh, ja, ik vind uh, sperren, sterren springen van het, van het ijs. Uh, vind ik ook geweldig. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk zo'n ongelooflijk simpel format. Het dat je door, het door het ijs. Het is door het, het ijs. Het is het, ik vind het echt ontzettend knap. Ja. Ja. Nou goed, uh, dat, dat zijn de kijkcijferknallers van dit weekend. Uh, zometeen andere zaken, met name ook betrekking hebben op de verkiezingscampagne, die natuurlijk volop bezig is. We gaan daar zometeen over doorpraten in deel 2 van het Mediaforum. Eerst is hier het laatste nieuws, Mark Visser. Radio 1, het nos journaal het aantal exportorders in de industrie is afgelopen maand sterk gestegen... ...meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Volgens de NEVI zijn Nederlandse producten populairder geworden in het buitenland... ...door de grote kortingen die fabrikanten bieden. Ze worden daartoe gedwongen door de sterke concurrentie. In Pakistan blijft een vermoedelijk gehandicapt meisje vastzitten... ...dat beschuldigd wordt van godslastering. Hoorzitting over een borgtocht is uitgesteld vanwege een advocatenstaking in Pakistan. En daardoor blijft het meisje tot zeker vrijdag in de cel... De 14-jarige christelijke Rimsa werd ruim twee weken geleden opgepakt... omdat ze pagina's met Koranteksten teksten zou hebben verbrand. De imam van de moskee in de buurt had het meisje aangegeven... maar is zaterdag zelf opgepakt. Volgens de naaste medewerker heeft de imam met het bewijs tegen haar geknoeid. En de vereniging Eigen Huis denkt niet dat de gunstige voorwaarden... om een huis te verkopen de huizenmarkt naar de slop zal halen... Particulieren en ondernemers die hun huis in een bedrijfsband binnen 36 maanden verkopen, hoeven alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde te betalen. En volgens Vereniging Eigenhuis profiteert slechts een kleine groep mensen van de maatregel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Een uitlopen van een hoge drukgebied nabij de Azoren laat ons deze week genieten van rustig nazomerweer. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar 20 tot 22 graden bij een zwakke, meest noordwestelijke wind. komende nacht zijn er opklaringen en is er weinig wind. Er ontstaan enkele mistbanken bij minima rond 12 graden. Morgen wordt een heerlijke dag. Veel zon, droog en niet al te veel wind. De temperatuur loopt uit een van 22 graden aan zee tot mogelijk 25 in het zuidoosten. Lunch met Jurgen van den Berg. In Het mediaforum met Joost Niemuller en Jan Benink. We gaan het hebben over de campagnes. Die zijn in volle gang. Afgelopen weekend waren de lijsttrekkers niet van de buis te slaan. Uh, Joost, wat vond jij het meest opvallend van dit weekend? Nou, wat ik het leukste vond, was het debat van Pechtold met die PVV-kiezers. Daar dacht je echt van... Uh... Was nieuwsuren? Uh, ja. en en dat was een nieuwsuur, hè? Ja. Hij zou eerst met ook... Wilders, maar die had afgezegd. Dus ja. toen hebben ze dit als, als vervanger ja. ingezet. Ja, ja, ja, precies. En uh, wat ik daar vooral aan interessant vond, is dat uh, uh, Pechtold helemaal niet in debat ging met uh, mensen met een andere mening. Maar met een gevoel, zoals hij dat zelf formuleerde. Hè? Hij zegt, ik, was, uh, ik kan me veel voorstellen bij uw gevoel. En ik ga me uh, in, in debat met uw gevoel. En de, dat is natuurlijk eigenlijk een enorme denigering manier van spreken. En wat mij opviel is dat hij daar helemaal niet op werd uh, aangesproken. Dat hij daar gewoon mee weg kon gaan. En dat ook geen van die sprekers ook zoiets hadden van... Uh, zeg je, ik zit hier tegenover u met een... en dat bleek ook, ja, die mensen hebben allemaal hele concrete zaken... die ze aanvoeren, gekoppeld aan hun eigen leven... Uh -huh. uh, en daartegen bracht Pechtold alleen maar algemeenheden in het geweer. van. Uh, ja, Europa is nog niet helemaal af. en uh, dat soort opmerkingen. Terwijl er. Yeah, uh, waren allerlei redenen om. Hij he, heeft dat het overschat, even vanuit zijn perspectief gezien. Want hij heeft dat boekje gemaakt he, met stemmers van, van Wilders. Uh, Alexander ja, Henk nou, en Ingrid. Daar heeft hij natuurlijk al die, die stemmers. Ja. heeft hij dit soort verhalen ook gehoord. Ja. En had blijkbaar daar een goed gevoel over. Dacht, nou, dat kan ik op tv, daar kan ik misschien wel mee scoren. Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, uh, uh, ik, weet, ik denk dat fans van Pechtold uh, het alleen maar goed vinden dat hij het doet. En um, fans van, van Wilders... Uh, alleen maar je bewijs inzien dat hij Pechtold niet deugt. hij verandert natuurlijk helemaal niks. Uh, of het slecht voor hem is, denk ik niet. Ik denk dat het op zich wel goed is van Pechtold dat hij dat doet. Het zou, ik zou ook wel leuk vinden als Wilders... op zo'n manier in debat ging met... Uh, met alle linksmensen. Met 66 stemmers Het was wel heel opvallend dat... Uh, dat het PVV-publiek... wat toch uh, ver... Uh, niet echt in achting staat bij Pechtold... hem, hem er echt helemaal inmaakte was echt gewoon. Ja. Zij maakte de punten. En hij zat daar een beetje, inderdaad. Uh, als een soort uh, stotterend uh, mannetje. Dat hij gewoon. Wat je ook duidelijk kon zien... is dat op een gegeven moment had, had uh, publieke omroep ook iemand uitgezocht waarvan zij dachten... dat is nou typisch Henk en Ingrid. En dat was dan een stel Nederlandstalig uh, zingende lieve schatten... die duidelijk helemaal geen idee hadden... wat er in de politiek omging. Daar, daarmee zie je dat ze hunzelf... hun eigen vooroordelen lopen te bevestigen. En hier kwamen mensen, ja. echte mensen... Hè, die in het leven staan... Uh, die concrete verhalen hebben. Dus uh, het, het is vooral een les voor de publieke omroep... om nou eens te begrijpen ja. dat het over iets... Uh, dat Henk en Ingrid niet uh, clichés en, uh, en de tokkies zijn... maar, maar dat, dat het mensen ja. zijn met reële ja. ervaringen. En ik denk, ik denk dat, het ook, dat het ook belangrijk is... dat de focus van Wilders is natuurlijk verschoven... Hè? van het, uh, het anti-Islamverhaal naar Europa. het uh, Europa-verhaal. Dat spreekt natuurlijk een hele andere groep uh, uh, mensen aan. En ik denk dat er, dat er miljoenen en miljoenen... hele uh, verstandige mensen in Nederland zijn... die gewoon heel kritisch Europa-standpunt ja, ja, hebben. Ja, ja. Nog even, want jij stoort je nogal in het NOS-journaal. Waarom? Het, uh, het NOS-journaal van gisteren. Uh, uh, ja, er zijn een aantal redenen. Ik vind het... Uh, als je het hebt over commercials... dan vind ik de, de beste partij van de arbeidscommercial... is het dagelijkse NOS-journaal. Vind je die dat die echt op de hand van het b zijn? Op dit moment vind ik het echt, echt niet normaal. Als je gewoon gaat turven... En dan is de wereld draait door nog niet eens begonnen. Nee, de wereld... Kijk, uh, ik vind gewoon dat de, de wereld draait door... Uh, en Pauw en Witteman, die overigens volgens mij eerder starten om de Partij van de Arbeid nog weer een zetje in de rug te geven. Maar goed, uh, en al die andere programma's... ik vind het prima dat ze pro-Partij van de Arbeid zijn. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig ook uh, WNL en Poont... en je hebt geen stijl en zo, dat is allemaal prima. Maar ik vind het NOS-journaal, dat zou best ietsjes objectiever mogen zijn... Ja. Daar, daar stoor ik me vreselijk aan. Ik vond het ook wel heel typisch dat de NOS... Uh, uh, met nadruk, uh, dat hebben ze later bijgesteld... bracht van ja. Rutte en geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt. En toen was al bekend dat Samson fouten ja. had gemaakt. En die, die werden toen niet genoemd. En dat was veel later. zijn hier een beetje ja. tussendoor gevoerd. Maar niet in het hoofd. Ja, Dat heeft ook wel op de 101 of andere Ja, maar dat kwam later. Omdat daar toen veel reacties op waren. Overduidelijke bias uh, richting de Partij van de Arbeid... en Diederik Samson. Ja, die ik okay. overigens een prima vent vind. Maar ik vind dat, hij heeft dat, hij heeft dat, Diederik Samson ja, heeft dat helemaal niet nodig. Het journaal zou inderdaad... Gewoon alle kanten moeten uh, laten zien, daar is het het journaal voor. Uh, nog even over die, die spotjes hè, want die zien we ook voortdurend nog voorbij komen rondom programma's op de radio. ook. Uh, is dat nog anno 2012? Uh, Jan, K kun je je eigen spotje voor Arjen Erkel Ar uh, bijzonder <laughs> goed <laughs> we hebben? Uh, een stukje van uh, laten horen. Arjen Erkel als je en nee, die zegt, die, dat zegt hij juist niet. Hij zegt van niet, niet stem op mij of nee, stem op mijn zijn nee, juist ja, stemmen. stemmen. Ja, over maar dat, dat idee is van Arjan. Dat, wat... dat soort spotjes zitten we nu juist nee, niet dat, te is, wachten. dat is natuurlijk ook zo, Joost. Maar ja. ik bedoel, ja. <laughs> het is, uh, nee, maar waarom niet? Kijk, uh, die, die spotjes, uh, dat is een spotje waarin Arjen Erkel zegt... ik deug, ik ben een goed mens, ik ben overal ja. geweest... ik weet wat van de wereld. Dat Kijk, en dat mensen van zichzelf zeggen dat ze deugen... dat is nou juist niet iets waarop je zit te wachten. Laat dat aan anderen over zeggen dat je deugt. maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, mensen gaan stemmen, ik ben plekken geweest waar je dat niet mag... of waar je zelfs daarom vermoord wordt. Dat vind ik, vind ik eigenlijk wel sterk. De verleiding ja, is natuurlijk maar... heel groot om te zeggen... stem op mij, dat komt niet voor in dat spotje. Dus ik vind dat juist wel goed. Ik ben het een beetje eens dat het standaard tv-spotje... dat dat echt gewoon uh, afgedaan heeft. En dat dat, dat, dat volgens mij ook ja. helemaal geen... Geen rol van jij wil ook doen. veel meer naar een Amerikaanse campagne. Hè? Dat je ja. onmiddellijk kan reageren in die spotjes ja. op wat je tegenstander doet. Nee, precies. Ik denk dat dat veel beter is. Ik denk dat als er een debat is en iemand zegt iets wat, wat het fout is of zo... dan, uh, dan moet daar een team klaarzitten die de hele nacht doortrekt... En, uh, en dat fragment eruit haalt en hij zegt... Ja. hier, maar wat zeggen de cijfers? Die zeggen dit, meneer, u ligt. En daar kan vervolgens ja. dan weer op ingehaakt worden. Dat maakt het allemaal veel ja. uh, spannender. Je had, het, je had van... van uh... Je had van Rutte, had je, want we zijn op Twitter al een tijdje bezig... Met, uh, met de leugentjes van Rutte te ontmaskeren. Maar als je die op een rijtje zet en je zet ze allemaal achter elkaar... en je begint bij Kunduz en het PGB en je, begint, en je doet Griekenland daarna... en je doet nog uh, het ESM en je doet nog de BankenUnie... en je doet er nog een paar achter elkaar... dan heb je een fantastisch spotje waar je Rutte zo mee onderuit sabelt. Maar niemand doet het. Je zegt het even in een bijzin. We zijn op Twitter al bezig om, uh, om nou ja, de facts te checken, ja. zouden maar zeggen. Die niet alleen met betrekking tot Rutte nemen gaan, maar ja. ook, ook de anderen. Ja. Is dat inderdaad uh, is dat ineens een hele. Dat is, dat is sowieso natuurlijk een hele nieuwe uh, uh, ja. Ja, entiteit in dat geheel. Twitter, dat Twitter. Twitter is niks anders dan mensen. En mensen die eigenwijs zijn en bevlogen zijn. Dus alles wat, wat, wat, wat vooraanstaande mensen, zoals politici en journalisten, uh, zegt, wordt gewoon, wordt gewoon tien keer nog eens extra bekeken door hele kritische uh, lieden. En dan vallen je soms wel eens dingen op die niet helemaal kloppen. En zo was er gisteren bijvoorbeeld uh, een heel interessant, uh, uh, interessante seconde op het NOS-journaal, 8 journaal. Er uh, uh, was een, uh, een D66-er, uh, uh, Gokan uh, Chobun, een uh, Turkse komaf. Een dus. Turkse komaf. Ja. Die, uh, die zat ineens in een grijze wolvenbijeenkomst. En uh, normaal zou je dat niet, niet opvallen. Maar het viel dus, uh, enkele Turkse twitteraars viel het op. Dat er een uh, grijze wolvengroet werd gegeven. Uh, en, dat in, hij daar niet op en, en dat hij daar niet op reageerde. Ja. Uh, en dat hij daar niet op reageerde. En dat is natuurlijk heel grappig. Want dat wordt dan op... Twitter wordt dat groot. Mm. En dan wordt het bijvoorbeeld komt het uiteindelijk in lunch terecht. Hij, en hij deed die, die groet zelf niet trouwens. Hè? Hij, stond, nee, hij, stond hij deed het zelf niet. Maar het is natuurlijk heel bijzonder om op zo'n plaats oh. te zijn. Oh. Ik, ik heb, ben geen specialist in grijze wolven en dat soort dingen. Maar ik heb begrepen dat het een heel oh. apart extreem clubje is. Oké, okay, maar dat, dat komt dan op Twitter naar voren. En, en Joost, nou ja, jij zit daar ook heel veel op. en Je mm -hmm. kijkt ook rond. Ja, deze had ik net ook langs zien komen. Ja. Ja, en, en dan zie je ook een, een Turkse dit waar zeggen: van uh, ja, dat, dat intrigeert mij dan. Van uh, ja, als Turkse kandidaat uh, zal je het nooit redden als je je tegen de grijze Wolven uitspreekt. Dan denk ik, hey, Wie heeft dat, dat? Uh, dat gezegd? Uh, uh, heeft hij dat gezegd? Uh, nou, hij niet. Een andere Turk uh, kwam op Twitter langs die dat zei. Ja, dat, is, dat is natuurlijk bizar. Maar ja, waarschijnlijk wel realistisch. Maar het is, kijk, deze 60 heeft natuurlijk zijn bestaan te danken aan Fatma Kozakaya, volgens mm -hmm. mij, die de Armeense genocide als, enigde, ja. als enigste bleef ontkennen. En daardoor heeft volgens mij D66 ooit in plaats van 0,3 zetels gehad. Ja. Dus ze mogen het Turkse volk al dankbaar zijn. Even over Twitter nog, Joost. Want Geert Wilders was natuurlijk de afgelopen jaren de Twitteraar. Die gooide een tweet naar buiten. Nou, iedereen liep daar achteraan. Ik heb het idee dat hij de gevoel een beetje kwijt is. Nou ja, ik vind de meeste tweets van de afgelopen weken van hem... Hij doet er te veel. Je moet je ook goed doseren. En dat doet hij niet. En ze zijn vaak niet echt superscherp. Hij gebruikt het nu van... Ik noem maar wat. Dan komt Joling aan met zo'n maf met Hitler en zo vergelijken. Ik ben die jonge van normaal inderdaad. Ja, en dan, kijk normaal gesproken, als we geen Twitter hadden gehad... zou een journalist wilde ze opbellen. En wat vindt u daarvan? Nou, walgelijk. Dus dan heb je walgelijk en dan heb je je stukje klaar. Hij twittert alvast, vast, dus dat, die invoefening is al gedaan. Als, als het ware, weet je wel. Dus dat maakt het wat makkelijker. Maar Twitter kan natuurlijk veel meer. Je moet, je moet niet reageren op, je moet de agenda bepalen. En dat deed hij in het verleden wel een aantal keer. En ik vind dat hij nu, uh, alleen bij die badder was even een opmerking. Hè, van Die moest terug naar het land van herkomst. Dan denk je, oh ja... Even, dat geeft er even een twist aan. Maar ik, ik denk dat hij uh, wat dat betreft een beetje, uh, ja, een beetje slapjes is. Hmm. Een beetje te uh, reagerend is, te weinig actief. Ja. Jan, nou, want Twitter, om die reden wat jij net ook zegt. Iedereen zit daar en, en alles wat je daar dus roept, beweert... kan ook onmiddellijk worden uh, ja, omgedraaid. Ja. Uh, Samson was bekend. Hè, toen hij nog geen uh, lijsttrekker was voor de PvdA... zat hij heel veel te twitteren. Ja. Nu heel... Saai ja, eigenlijk alleen ja, waar die is dan... Dan reageerde die nog op je als je het Ja, dat is ook mij. Maar dat is duidelijk die... een, een strategische keuze kennelijk. Ja, en ik maar. denk dat hij die... maar moet ik hem even verdedigen. Ik denk dat hij het en te druk heeft. Maar je ziet na nadat hij gest... stijgt in de peilingen zie je, een, een, een, een, uh, zie je dat hij uh, niet meer uh, twittert. En uh, dat gaat Evenredig uh, snel omlaag als het ware. Dus uh, ik vond dat op zich ook wel, uh, wel opvallend, uh, inderdaad. En hij, kan, hij is wel nu een winnaar. Voor Wilders, want die twittert zich helemaal het lippen. Ja, als momenteel. Ja, ik vind, ik vind overigens, Twitter, ik vind overigens uh, Wilders niet een hele goede Twitteraar. Uh, want hij. hij... Hij nou, had totaal is wel de geen eten. Nederlandse politicus die werkelijk nieuws kon maken met Twitter. Ja, absoluut, maar ja, dat, dat, had continu, een, dat had ook met zijn andere uh, aanpak te maken: dat hij natuurlijk eigenlijk verder ner nergens optrad of zo in, ja. in de media. Het heeft niet zozeer met Twitter te maken, maar het feit dat je, je moet doseren. Want Wat je nu ook hebt, dat iedereen continu maar in alle programma's ja. te zien is, dat is echt het domste wat je kunt doen. Je ja. moet zeggen, ik ben, ik ben heel belangrijk. En je mag blij zijn als ik er ben. En als ik er ben, dan heb ik ook echt iets yes. te zeggen. En dan gaan mensen naar je luisteren. Maar als je nu in elke uitzending... Uh, je, je weer dat, uh, dat, uh, dat lieve gestuntel van meneer Ach. Roemers ziet... op een gegeven moment... Nou, we ja. weten het wel dat hij niet kan debatteren. Dus dat gaat zich nu eindeloos herhalen. Dat ja. gaat alleen maar tegen hem werken. Dus als hij verstandig is, dan zegt hij... Van, ik ik een maar goede dingen. En daarin ben ik ook goed uh, gedocumenteerd. Uh, en dan kom ik naar voren. Mm. Maar Twitter is ook niet per se... Ik bedoel... Uh, Wills misschien, heeft misschien soms wel goede uitspraken. of interessante uitspraken op Twitter. Goede uitspraken, dat zou ik niet zeggen. maar wel, wel interessante uitspraken. Maar ik vind dat het geen goede Twitteraar is. Ik vind Renske Leijten vind ik een goede Twitteraar. Ik vind Linda Voortman vind ik een goede Twitteraar. Ik vind. Uh Esther de oude hand vind ik een goede twitter. En waarom zijn die? die dat zijn dat ik... vrouwen trouwens in Ja, maar vrouwen zijn uh, vrouwen aan de top. Zijn betere uh, als Twitter. Uh. Nee, serieus. Maar ik... Waarom zijn zij zo goed deze? Nou, dag? omdat zij uh, omdat zij daadwerkelijk dingen uh, bereiken op Twitter door mensen te mobiliseren, mm -hmm. uh, door ook dingen te ontdekken op Twitter en daarop verder te bouwen. En uh, er zijn, er zijn er, dat deed, deed Diederik Samsom vroeger ook wel. Uh, ja, maar, maar... met name in Japan, in die, die ja. zaak in Japan, ja. met die toen kwam, ja, daar heeft hij natuurlijk heel veel verstand van. Toen, kwam hij, en do, do, toen ben ik hem ook gaan volgen, want dan nou. had hij allemaal informatie uit eerste hand. Dat je denkt, ja, dit, dit lees ik nergens. Mm -hmm. En wat, ja. wat echt prachtig was toen, is dat hij toen al volgens mij al best een baasje was bij de PVDA. En niet uh, begon over kernenergie slecht en kernenergie nee, dood nee, of zo. Nee. Het was allemaal heel genuanceerd ja. en het was heel dat vond ik heel sterk ja. van hem. Want hij lijkt het lijkt dat hij lijkt dat hij dat nu een beetje heeft doorgezet hè? ook in die debatten. Zo is hij een beetje bijna af. Ja, het, dan... maar ik vind wel dat weet je. Ik vond, ik vond Diederik Samson... de eerste keer sterk in Buitenhof, toen vond ik hem sterk tegenover uh, was Ewald Engelen volgens mij. Mm -hmm. Toen vond ik hem sterk in een goed verhaal. Hele zinnen uh, over, over de kennismaatschappij en de hele, hele toestand. Dat was echt goed in die debatten... Was hij net zo waardeloos als al die anderen? Okay. Nou, dat dus ben ik niet met je eens. Ja, vond ik, ja. ik vond in het eerste debat: het is, dat, dat vond ik, hij was de enige die inging op vragen van, van, de, van de presentator. Hij was de enige die inging op opmerkingen van anderen. En die anderen ja. deden niets anders dan zichzelf Oké, okay, het, het, ja. het was een nuance. We, ik heb geen visie gehoord toen. Ik we, denk we dat dat doorslaggevend is geweest. Ja. Want het heeft de hele, hele set Zeker. gedaan, dat ja. eerste debat. We laten het hierbij voor nu, want we gaan deze hele week nog praten over de verkiezingscampagne. en alles wat daarin gebeurt. Voor jullie zit het er nu op. En hartelijk dank daarvoor. Joost Niemutter en Jan Bennik waren dat. We gaan iets draaien van de Radio 1-CD van deze week. Want die heb ik met zorgvuldigheid gekozen. Het is een nieuw album van Mark Knopfler. Uh, u weet wel, dat is die man van de Dire Straits, hè? Vroeger. begon in de jaren zeventig, dat beetje, Maar later is die uh, helemaal alleen verder gegaan. Zijn nieuwe plaat heet Privateering. Daarvan I Used To Could. Daar heeft hij nog altijd Mark Nofler dus op zijn nieuwe album Privateering geheet en dat is deze week de Radio 1 CD. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. De komende anderhalf week doen we dat met politici. Heeft alles te maken met de verkiezingscampagne. En natuurlijk stoer dat ze ook gewoon meedoen aan die quiz. Want ja, hier worden ze getest op hun algemene <lacht> kennis. En uh, Janine Hennis is de eerste van de VVD. Hartelijk welkom. Dankjewel. En u begon zich net al een beetje te verontschuldigen terwijl die plaat liep. Van, uh... Nee, nee, ik dacht alleen, ik speel jullie speel vaak mee als ik in de auto zit bijvoorbeeld. Uh, maar nu in een campagnetijd word je geleefd. Hè? Je bent alleen maar onderweg. Ja. En uh, vanochtend dacht ik, waarom heb ik hier ja op gezegd? Ik <lacht> heb niet eens tijd om kranten te lezen. Ja. Maar goed, ik vind het leuk en ik speel het altijd mee in de auto. Ja. Dus uh, ja. als dit een totale afgang betekent, dan, dan, dan is dat ook. Okay. Uh, ook maar een keer ervaren. Nou, volgens mij is het niet huh? zo erg dan in een villa van Poon te gaan zitten. Dus, uh, ja, we dat kan ik ook, ook nooit meer doen. We slepen <laughs> <We sleep> elkaar <laughs> door. Uh, morgenavond trouwens uh, schitter, uh, schittert u bij de VVD Ladies Night van Bloemendaal. Ook dat nog, ja. Ja, ja en vanavond in Bussum. Ja. Dus elke, elke dag, elke avond. Ja, ja. Ja, dus dat verklaart ook wel een beetje dat je als je dan thuis komt... Uh, toch ook misschien even het oor op het kussen wil leggen. Ja. Nou, we gaan gewoon kijken hoe ver u komt. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. De NS heeft op grote schaal de Nederlandse belastingen ontweken. Ik vind het echt onbegrijpelijk. De NS heeft hiervoor een slimme belastingroute opgezet. Ik kon het uh, niet geloven toen ik dit hoorde. De NS zegt dat dat gebeurde om concurrerend te kunnen zijn. Ja, en dan spaar je natuurlijk inderdaad wat, uh, wat belastinggeld uit. Dat ja. is eigenlijk de kern van het verhaal. De NS ontwekt belasting. Met dat verhaal kwam de Volkskrant uh, dit weekend. Hier is vraag 1. Door treinmaterieel via welk land te kopen... ontwekt het bedrijf miljoenen aan Nederlandse belasting? Ierland. Dat nou is goed. Spoorwegen kochten voor 1,7 miljard euro aan treinmaterieel... zoals Intercities en Sprinters via een Iers-dochterbedrijf. Eerste punt is binnen. Vraag 2. Hoeveel miljoen euro heeft dit de NS al gescheeld aan Nederlands belastinggeld? Um, volgens mij 200 miljoen euro. Of iets meer? 220. Nog Zoiets, iets 250. Ja, 250. <laughs> ja. Uh, nee, die kunnen we helaas niet goed nee. rekenen. Ze doen het sinds 1999 al. Uh, vraag 3. Dat is een vraag over een onderdeel van uw eigen verkiezingsprogramma. Dus dat van de VVD. Uh, allemaal naar aanleiding van de actualiteit. Hier is de vraag. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat ondernemers massaal voor de VVD gaan. Misschien komt dat door de plannen over de ontslagvergoeding. De VVD heeft in het programma gestaan uh, dat in de wet... een vaste ontslagvergoeding moet komen van hoeveel dagen per gewerkt jaar... Um, uh, goede genade, dit, dit moet ik natuurlijk gewoon uh, weten. Eén um, week, dus zeven dagen ja, per jaar. Ja, heel ja. goed. Ja, keurig hoor. Met een maximum van een half jaar salaris. Daarmee wordt het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger, zegt de VVD. Um, we gaan naar vraag vier. De VVD is niet de enige partij die ondernemers in ons land wil stimuleren. Welke partij pleit in het verkiezingsprogramma voor een nieuwe investeringsbank... die kredieten zou moeten verstrekken aan fundamenteel gezonde en goed geleide bedrijven? D66... Nou, ik wist het ook eerlijk gezegd ik zat die vraag voor te lezen, dat zal D66 zijn, dus dan zitten we op één lijn, maar het is de SP. oh ja? ja? Dus dan kun je toch nog samenwerken ja. met de SP. <laughs> uh, we gaan naar vraag 5, een geluidsfragment, wie is hier aan het woord? Als je het aantal kansen uh, ziet wat wij hebben gehad en wat zij hebben gehad, dan denk ik dat wij meer kansen hebben gehad. Dus normaal gesproken zeg je dan oké, okay, dan hebben wij meer recht op de overwinning. Marco van Basten. Ja, heel goed. Trainer van Herenveen. Uh, Het werd tegen Ajax 2-2. Vraag 6. Het was nog even spannend voor de wedstrijd. De spelersbus van Ajax kwam namelijk vast te staan. Omdat welke brug in Flevoland weer eens een keer last had van een storing. Uh, Ketelbrug? Ja, is goed. Aftrap was daarom een kwartier later. De brug stond in totaal een half uur open vanwege een storing. Laatste vraag, gaat er echt goed tot nu toe hoor. Uh, maximaal nog vier punten verdienen met die laatste vraag. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Dat zijn cryptische aanwijzingen. Uh, dus er komen er vier, daarmee gaan de punten dus ook uh, naar beneden. We beginnen met vier en komen uiteindelijk bij één terecht. Dus als u denkt te weten na welke aanwijzing dan ook uh, wie het is die hier wordt bedoeld... onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik bracht graag zoveel mogelijk mensen samen. 3. Ik begon ooit een rechtszaak om Nederland binnen te mogen komen. 2. Volgens mijzelf had ik miljoenen volgers, maar volgens critici niet meer dan 100.000. Ah, um, stop. Arjan Elfazet? Nee, heeft hij zoveel Twitter volgers? Uh, Twitter ja. ja. <laughs> maar wat, die sluit ook allerlei huwelijken, begrijp ik. Uh... Nee. Oké. Okay. Het is die Moon. Oh, Moon, ja. natuurlijk, natuurlijk. Moon. Van ik zit veel te Nederlands te denken. De ja. Moon nee, dat is Moon, ja, van die secte. Hij is dood. Ja, ja, ja. en Facet nog niet gelukkig. Nee, dan... daar nog bij komen. Maar dat komt, ik, sla, ik sla eigenlijk meer aan op die opmerking ja. over de hoeveelheid volgers ja. op Twitter. Ja. Moet je nagaan in welk ei ik leef. Ja. Ik vind het wel mooi. Maar het was die Moon, inderdaad. Die zichzelf als een Messias beschouwde. En ja, er gaan dus wat verhalen over hoeveel volgers die hij nou eigenlijk had. Maar in ieder geval wel heel veel. En uh, midden jaren 50 begon hij dus zijn kerk. Hij overleed in een ziekenhuis aan de golf van een longontsteking. Vandaar dat hij centraal stond in deze vraag. We komen op 4. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldig in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. We doen deze serie uh, Stand.nl. Dat doen we met, uh, laten we zeggen, mastodonten van de verschillende partijen. Vandaag is dat uh, de senator van GroenLinks, Stof Tissen. En vandaag dus ook die stelling aangepast op GroenLinks. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Linkse kiezers zijn het beste af bij GroenLinks. Als u het eens bent, of eens, sms dat naar 7070, kost 50 cent, gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.standpuntnl. En als u twittert, het eens of oneens, eens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Janine Hennis. Voor welk goed doel speelt u trouwens als u die 300 euro wilt? Voor de stichting Mon van Toe. Uh, groot verzet tegen kanker. Mijn echtgenoot heeft dit weekend weer de Mon van Toe opgefietst. En uh, daarmee met heel veel anderen. En daarmee wordt veel geld uh, ingezameld. En dat, uh, ja, dat ondersteun ik van harte. Oké, okay, uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Vier punten, daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd. Antwoord geven op pas zeggen. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsbeest. Welk museum gaat op 14 april volgend jaar weer open voor het publiek? Het Rijksmuseum in Amsterdam. Is goed. Welke organisatie opent vandaag een meldpunt... over de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 130? ANWB. Goed. SP-leider Roemer wil na de verkiezingen... het liefst een meerderheid vormen met de PvdA. En welke andere partij? GroenLinks. Is goed. Welke popster struinde dit weekend door Amsterdam? Lady Gaga. Is goed. Welke Europese stad heeft gisteren voor het eerst... betrokkenheid bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog erkend? Oeh, uh, weet ik even niet pas. Dat is Brussel. Het opblazen van het gebouw van welk bedrijf in Eindhoven is dit weekend maar half gelukt? Philips. Is goed onbekende hebben op het landgoed van welke pianist op twee keer toe brandgesticht? Eh, uh, uh, Wibi. Dat is goed. Hoe heet de eurocommissaris en VVD-prominent? Die wil dat de VVD in hernieuwde samenwerking met de PVV uitsluit. Nelly Kroes. Dat is goed. In Breda is dit weekend het wereldrecord verbroken van zoveel mogelijk mensen op één plek met welke haarkleur? Rood. Goed. Minister Van Bijsterveld geeft vandaag het startzijn voor de week van wat? De verkiezingen. Alfabetisering. Hoe heet de Nederlandse atleten die op de Paralympische Spelen zilver heeft veroverd op de 100 meter? Van Rijn. Goed, in Cambodja is een van de oprichters van welke downloadsite opgepakt? Pirate Bay. Is goed, welke zanger heeft het aanbod voor de hoofdrol in de film Het Bombardement eerst tot twee keer toe afgeslagen? Pas. Jan Smit, hoe heet de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Die wil dat Tony Blair en George Bush worden berecht voor de oorlog in Irak? Tutu. Is goed, welk dier zal zo'n 2,5 jaar na zijn dood weer te bewonderen zijn in een museum? Pas. Ijsbeer Knoet. In welke stad werd in de nacht van zaterdag op zondag... de jaarlijkse museumnacht georganiseerd? Den Haag. Dat is goed. Tien conservatoren van welk Rotterdams museum... zijn voor een expositie uit de kleren gegaan? Pas. Het Natuurhistorisch Museum. Dat was de uh, laatste... Nou, ik vond dat het best goed ging deel 2. Uh, sowieso deel 1 ook. Alleen jammer van die, van die gokvraag. Uh, ja, stom. Moen, dat die, had ik moeten ja, weten. Ja, ja. Ja, ja, want dat, dat heeft je toch een beetje genekt. Ja, uh, <laughs> Nou ja, nee, ja, nee ik, ik, ik dacht dat het gaat ik natuurlijk geloof. goed. Ik geloof in de uh, We komen op 48. Hé, hey, ik hoor iemand door me heen. Dat is niet de bedoeling. Hartelijk dank uh, voor het gaat meedoen. Gedaan. U moet ermee ophouden om geld te geven aan de Grieken en de Spanjaarden. De standpunten. Zelfs uw eigen vrienden zijn niet tevreden. De meningen. Twee jaar later hebben we 100.000 extra werklozen. Is de economie gekrompen. Het debat. U heeft wellicht een liegen Ik het totaal mee eens. We, we hebben de heer Rutte nee. liggen. Houd toch op de strijd om de gunst van de kiezer. U heeft mij aan uw zijde. Vanmiddag van half vier tot half zes. Maar ik zeg wel heel eerlijk. Het NOS Radio 1 lijsttrekkersdebat. Fee die had zo'n huishoudboekje? Poggen over meer banen. Ongelooflijk. Maar wat nou gewoon eens duidelijk... Luister vanmiddag vanaf half vier. Volgens mij komen we in verkiezingen aan. Het grote Radio 1-lijstdrekkersdebat. U stond hier twee jaar geleden ook. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziggo zakelijk introduceert Office Plus. Het alles-in-één pakket voor ondernemers. Tot wel tien telefoonnummers, televisie... en supersnel internet met maximale bandbreedte. Nu vanaf 64 euro ex btw per maand...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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1.